4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht... over de gevolgen van het pensioenakkoord... dat de regering met een aantal oppositiepartijen probeert te sluiten. Nu eerst het NOS Journaal. Jori Stubenitski. Na een golf van kritiek stopt KWF Kankerbestrijding... met een campagne voor zorgprofessionals. In een verklaring zegt de organisatie... dat de campagne meer verwarring dan duidelijkheid schept en daarom haar doel voorbij dreigt te schieten. In filmpjes spelen acteurs zorgverleners... die op een stuitende manier slecht nieuwsgesprekken met patiënten voeren. KWF stelt dat de filmpjes expres over de top zijn... en met veel humor zijn gemaakt. Goh, mijn handen trillen er helemaal van. Daar ga ik. Ik heb het al gezien. Je hebt het niet gezien, hè? Nee, je hebt het toch niet gezien. Ja, ik dus wel. Ja, het is niet per definitie heel goed nieuws, maar... Laten we positief blijven en bij het begin beginnen. Mensen noemen de campagne idioot, een totale misser en patiënt onterend. KWF-kankerbestrijding heeft de filmpjes inmiddels verwijderd. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is het niet eens met Amnesty International... dat Europa meer vluchtelingen uit Syrië moet opvangen. Volgens Amnesty doet de EU veel te weinig voor de Syriërs. Timmermans begrijpt de hartekreet van de organisatie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 Die op hun beurt waterkanonnen en traangas inzetten. Zeker één agent raakte gewond. De ongeveer duizend betogers zijn bezorgd over de hervorming van de Belgische brandweer. Ze eisen onder meer duidelijkheid over verlofdagen, maaltijden en opleidingen. Als die er niet komt, hebben ze geen zin meer om hun leven te wagen in noodsituaties. Als wij de appreciatie niet krijgen, als wij geen garanties krijgen, dan zien we ook niet waarom dat wij eigenlijk nog moeten gaan inzetten uh, met het risico van eigen leven om de mensen te helpen.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 De productie van Ecstasy neemt weer toe. Vooral in Brabant zijn veel laboratoria. Volgens de politie zijn criminelen die eerst wiet kweekten... en verhandelden overgestapt op Ecstasy. Ze verhandelen de druk in het buitenland. Daar kost een pil vaak tientallen euro's. Het is voor criminelen ook aantrekkelijk... want de pakkans bij Ecstasy is een stuk lager dan bij hennep. Het OM legt uit hoe het erachter is gekomen dat er steeds meer ecstasy wordt gemaakt in Brabant. We leiden dat uit af uit het aantal dumpingen dat schrikbarend is toegenomen... aan het aantal laboratoria dat we hebben ontmanteld de afgelopen jaar. Maar we zien ook heel veel grondstoffen in Nederland binnenkomen. En we hebben dit jaar dus veel meer grondstoffen in beslag genomen.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 Er is vooral veel vertraging op de A27 na een ongeluk op de brug bij Gorkum. Voor de rest valt de avondspits nog mee. De meeste files staan rond Rotterdam. Het zijn er nu in totaal 13. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden... heeft het verkeer wat meer vertraging tussen Schiedam en Knoop en Terbrechtseplein. 9 kilometer. Dan rijdt het een stukje en vervolgens komt u in de file... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat ook nog eens 6 kilometer. En verder dus een lange file op de A27 door een ongeluk. Van Utrecht naar Breda staat daardoor tussen Noorderloos... en de brug bij Gorkum 6 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live Bed Brussen... over gebarentolken, Maart Smeets, Gordon en andere BN'ers in opspraak.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 Met Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht... over de gevolgen van het pensioenakkoord... dat de regering probeert te sluiten met een aantal oppositiepartijen. Bert Brussen over gebarentolken, over Marts Smeets, over Gordon en andere BN'ers. Je kunt reageren, je mening geven door te Twitteren. Hashtag AvroVML. En je kunt ook de satire die zo direct komt zien... als je gaat naar je computer, tablet of smartphone en intoetst... vrijdagmiddaglive.avro.nl Over Losser. In het plaatsje Losser, vlakbij Enschede, vinden wij de Midwinterhoorn-traditie. Ze kwamen gisteren in het nieuws omdat die traditie daar vandaag officieel opgenomen wordt... in het Nationaal Cultureel Erfgoed. Bij mij aan tafel zit mevrouw Dorothee van Tetteren, adventblazer uit Losser... en Wies de Vries, zij is sinds kort inwoner van het dorpje Losser... Mevrouw van Terteren, gefeliciteerd. Ja, nou, uh, dank u wel. Ja, ja. Als uh, de kortste dag van het jaar nadat, begreep ik... dan trekken de adventblazers het duister in. Een kilometer verder zitten andere blazers... om die roep uh, te beantwoorden. Mooi. Uh, wanneer is bij u uh, de liefde voor het blazen ontstaan? Ja, is eigenlijk um, vanaf heel vroeg af aan al. Uh, mijn opa was uh, meesterblazer. Mijn vader was blazer. En ik ben eigenlijk als ongeboren foetus al bekend Gemaakt met het geluid van de horen. Okay. En het is een eeuwenoude traditie dat als de vrouw het kind aan het baren is... dat dan de man met de horen bij het geslacht van de vrouw... het kindje de wereld inlokt met het geluid van de horen. Ja, en klinkt dat dan niet te hard? Dat kan wel hard zijn, ja. ja. ja. ja. En vroeger, tijdens moeilijke bevallingen... Ja, werd de horen eigenlijk ook wel gebruikt als vacuumpomp. Oké. Okay. Hey, en u heeft de horen... Meegenomen. Uh, zou u ons uh, een geluid kunnen laten horen? Ja, zeker. Uh, uh. Ik heb, ik heb, hij is wat groot. Ik ja. gooi het een en ander om, hier. Excuses. Oké. Okay. Okay. Nou, uh, bijvoorbeeld. B nou, dat is een heel bijzonder geluid. Ja, ja, uh, de ja. ultieme ervaring, begreep ik, is blazen vanaf je eigen erf... met je gemaakte midwinterhoorden. Ja, och, dat is echt... Mensen, dat is fantastisch. Boeren blazen van oudsher tussen Advent en drie koningen... vanaf hun eigen erf en luisteren naar vol verwachting... of hun roep om licht en voorspoed door de buren wordt beantwoord. Hm. Amme hoela, was dat maar zo. Ja, uh, mevrouw de Vries, uh, u woont sinds een paar weken in Losser. Ja, dat klopt. Ik woonde voorheen vlak onder en ben na jarenlange procedures eindelijk van mijn huis verlost. Uh, ik wil graag van mijn pensioen genieten in een rustige omgeving... en ben dus in het prachtige losser gekomen. Ja, en u was niet op de hoogte van de adventblazen? Jawel, ik had er ook over gelezen en ik vond het een hele mooie traditie. Maar? Ja, ze blazen niet alleen om het licht aan te kondigen. Er wordt wel vaker geblazen. Ja, ja dat klopt uh, op zich wel, hoor. Uh, ja, op doordeweekse de avonden dan organiseren de blazers... Uh, uh, ja, een antwoordspel, zo gezegd, en dan trekken we met auto's en twee blazersploegen trekken we erop uit. Ja, en, en dan gaan jullie het dorp uit, het bos in. Ja. ja. ja. Oh, dat is machtig mooi. Uh, dat is wel even leuk om te vertellen hoor. Nou, als we die, die, die dingen op het imperiaal gebonden hebben, dan geeft dat een prachtig geluid. Want dan, mm. ja, dan blaast de wind eigenlijk in de, in de horen en dan rijden we naar het dorp uit en dan zie je iedereen zwaaien en dat is zo mooi. Maar, ja, maar ze blazen ja. niet alleen buiten het dorp hoor. Ja, dat, uh, dat klopt. Er wordt van oudsher ook wel eens geblazen als er een kalfje wordt geboren. Ja, en dan moeten va's misschien komen. En dat, dat, dat klinkt, laat ik even laten horen. Dat, dat, dat klinkt wel Ja, uh, maar er wordt niet elke dag een kalfje geboren, mevrouw van Tetteren. Er wordt ook getoeterd als de koffie klaar staat. Ja, dat, uh, dat, dat klopt. Hè. Dat, dat is ook een hele bijzondere klank. Zou ook even laten horen? Ja, ja. <lacht> Oké. Okay. Nou, daar zijn toch gewoon mobiele telefoons voor? Ja, nou, we hebben als Losserse Gemeenschap besloten... om onze mobiele telefoons weg te doen... en uitsluitend nog maar te communiceren uh, met de midwinterhoren. Ja, laatst oh. met Sinterklaas ja. stond u een heel gedicht voor te dragen... via oh. de Hoorn. Ja, ja, dat was heel leuk. Ik zal het even laten horen hoe dat gedicht nou, mis... was. Ja. Nee, nee, ik kan niet eens meer bij de bakker een brood bestellen... want dan doen ze gewoon net alsof ze me niet verstaan. Uh, ja, maar me, mevrouw de Vries, dat is echt geen onwil, hoor. Maar uh, ja, bepaalde inwoners zijn zo gewend te blazen... dat ze de Nederlandse taal zijn verleerd. Ja, en, een brood bestellen, dat doe je zo. Ja, ja, ja, nou genoeg. Uh, mevrouw De Vries, wat gaat u doen? Ik ben een procedure tegen de gemeente Losser begonnen... maar ja. door dat erfgoed ja, is dat natuurlijk uh, definitief van de baan. En hoe nu verder? Ja, ik ben opnieuw een procedure met Schiphol gestart. Met Schiphol? Ja, dit keer om te kijken of ik mijn oude huis nog terug kan krijgen. Mijn Luif, Rosa Reuten en Bas Hoeflaak. Wil de regering Rutte zijn bezuinigingsambitie waarmaken... dan zal er een pensioenakkoord gesloten moeten worden. Want daarmee besparen ze het meest bijna 3 miljard euro. Het oorspronkelijke plan strandde in de Eerste Kamer... waar de regering geen meerderheid heeft. En gisteravond deden minister Dijsselbloem van Financiën... en premier Rutte een ultieme poging... om er met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie uit te komen, nog zonder resultaat. Aan tafel Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, welkom. Goedemiddag. En natuurlijk Bert Brussen. Uh, ben jij zzp'er eigenlijk of ondernemer? Zzp'er. Oh ja, en, en ben je al met je zeventigste... want dan ga je ongeveer met pensioen, denk ik, zoiets? Totaal niet. Maar nee. ik las van de week dat er in 2012 al 3 miljoen pensionado's waren. Want alle babyboomers is nu een tsunami van pensionisering. <lacht> dus ik ja. denk dat dat uh, echt 4 miljoen wordt binnenkort. Binnenkort 4 miljoen. Kijk uh, aan. En ZZP'ers hebben uh, eventueel nog... dan moeten we straks kijken, AOW. Maar daarmee houdt het op. He, voor, uh, die discussie van het regeerakkoord gaat voor werknemers. Niet, niet over ZZP'ers. Ja, wat, wat, wat, wat, wat probeert de regering eigenlijk... Uh, nu voor elkaar te krijgen? De regering probeert eigenlijk een bezuinigingsoperatie... via de pensioenen erdoor te drukken. Daar komt het op neer. Moet, 3 miljard? En, hoe? en moet, hoe? willen ze dat doen? moet bijna 3 miljard bezuinigd worden. Dat willen ze doen door de pensioenopbouwregels te verlagen. Dat je minder mag opbouwen aan pensioen per jaar. Zodat er ook minder premie wordt afgetrokken van de loon. Dus minder aftrek. Ja, want wat je nu spaart mag je van de belasting aftrekken. Mag je aftrekken en van de belasting. dat bedrag gaat omlaag. Dat bedrag gaat omlaag. Dus meer belastinginkomsten. Dat was het idee. Dat was het voorstel. Uh, en dat is verworpen, dat voorstel, in de Eerste Kamer. En ja. In de Tweede Kamer aangenomen. Met alleen stemmen van Partij van de Arbeid en VVD voor. Maar in de Eerste Kamer zijn de getalsverhoudingen anders. Ja, dus nu zo zoeken ze eigenlijk een plan... dat zowel in de Tweede als uh, Eerste Kamer een meerderheid kan vinden. Ja, nu proberen ze coalities inderdaad te sluiten ja. met partijen... om uh, de bezuinigingen ergens anders vandaan te halen. Maar even als we minder mogen sparen belastingvrij... bouwen we dus ook minder op. Dus krijgen ja. we minder pensioen aan het Bou Bouw je uiteindelijk minder pensioen op. En dat is natuurlijk vooral voor de jongeren een nadeel. Hè, want de ouderen hebben daar geen last van... die hun pensioen al voor dat hogere hebben opgebouwd. Dus dat is ook een van de kritiekpunten meteen. Het is niet zo omdat, want dat is het argument begrijp ik van de regering... omdat we langer werken en dus langer premie betalen... dat het per saldo uh, gelijk uitvalt? Nou, dat is wel een van de argumenten. Je zegt, het kan niet omlaag, want uh, de, je werkt uh, langer door, je bouwt langer op. Maar dat is al gerealiseerd, hè? want de uh, AOW-leeftijd is al ja, hoog verhoogd. En de fiscale pensioenleeftijd is al verhoogd naar 67 jaar... Uh, dus dit is een verdergaande verlaging. Kijk, er wordt gezegd, ja, die jongeren moeten zich geen zorgen maken... want ze kunnen rustig 70% van hun pensioen opbouwen. Dat is ook zo. Ook bij die nieuwe regels is dat zo. Maar dan moet je wel minimaal 40 jaar pensioen opbouwen. Maar, ik zeg altijd, ja, die babybooms hebben het voor mij allemaal leeg geraast. en nu moeten de jongeren die, die hebben zitten met gebakken peren. Klopt, klopt dat? Dat klopt. Nou, <lacht> zo hoog ja. Pensioenrecht, dames en heren. Ja, dat klopt. Dat is, dat is ook die kritiek nou, Behalve als ze 40 jaar werken dus en, als... en premie betalen. 40 jaar werkt en premie met dat 40 jaar deelneemt... in een pensioenregeling via je werkgever. Ja, wat, wat steeds minder gebeurt, want, want ja, je, mensen ja. werken ook steeds minder... Uh, jarenlang voor één bedrijf. Laat staan dat ze premie betalen overal. Nou, dat hoeft niet voor één bedrijf. Hè. Dat kan ook voor verschillende ja. bedrijven bij elkaar opgeteld. Uh, maar goed, als je een periode zzp er, dus er tussendoor hebt... Ja. dan haal je die 40 jaar al niet. Nee, precies. Dus uh, dat is steeds meer aan de orde van de dag. Of werkloosheidsperiodes er tussendoor, Of gewoon andere verlofperiodes, kinderverzorgingsperioden. Nou ja, Hans Dorenstein moest tot zijn 70 op het podium. Nog, Nog steeds. Net, dus, ja, is precies de reden waarom er zo'n moeilijke meerderheid voor is te vinden. Dat de jongeren de dupe zijn. Nou, dat, is, dat is wel een belangrijk argument waarom die partijen er tegen zijn. Uh, en als je dan toch die bezuinigingsdoelstelling wil halen... moet die bezuiniging ergens anders vandaan worden gehaald. Daar is de discussie over. Hè. Want één wil niet dat de belasting op aanschaf van auto's wordt verhoogd. De ander wil niet dat uh, stimuleringsmaatregelen voor werklozen worden beperkt. Ja, als, als je niet 3 miljard op die pensioenen bezuinigt, waar dan wel? En ja. daar komen ze niet uit. Ja, dit is, eh, gewoon in de begroting is er uh, ingerekend dat er uh, 2,8 bijna 3 miljoen bezuinigd moet worden. Dat moet linksom of rechtsom niet via de pensioenen, dan ergens anders. Ja. Uh, anders heb je een begrotingsprobleem. Dat is... Dat is de discussie. Ja, toch zaten gisteren uh, de premier en, en he, ja. de, de, de, de fractieleiders... Uh, wat meestal erop duidt dat ze wel in een vergevorderd stadium zijn. Verwacht u dat ze eruit gaan komen? Nou, ik twijf betwijfeld. Want de tegenstellingen zijn toch wel heel erg groot. Uh, en, uh, ik, uh, wat is de uh, grootste tegenstelling? Waar ligt die? Ja, de grootste tegenstelling is uh, nog steeds... dat de partijen uh, in de Eerste Kamer toch wel machtsmiddel ja. hebben... En want zonder hem mee te krijgen, dan uh, lukt het niet. Ja, dan heb nee, je begrijp, want ze praten met D66, SGP en ChristenUnie. Ja. En D66 wil, uh, wat u zegt, als ze de bezuinigingen hier niet vinden... moet het elders. En D66 bijvoorbeeld wil toch dat het uit het pensioenen gehaald wordt. Hè? Ja, maar die wil het wel, maar dan moeten de pensioenpremies verlaagd worden. Als die, ze zeggen, we willen daar nog wel mee instemmen met die lagere opbouw, maar dan moeten ook de pensioenpremies verlaagd ja, worden. Als je, je minder worden, belastingvrij op mag bouwen, moet je ook minder premie gaan betalen. Ja, en, dat, en dan hebben de werknemers toch nog wel een voordeel. Want dan krijgen ze misschien een hoger... Een hoger Loon, ja, maar daar gaat premie... de regering weer niet over. en daar gaat de regering niet over. Dus de pensioenfondsen zeggen al, ja, dat gaat niet gebeuren, lagere premie. We hebben juist meer premie nodig eigenlijk, want mensen leven ook steeds langer. En want, dus uh, dat... Ja, en die hebben ook uh, hun buffers niet op orde, toch? En, uh. en ze hebben hun buffers niet op orde. Ja. Dus die, die ja. willen die premies niet verlagen? Nee, voorlopig niet. U zegt, ze komen er niet uit eigenlijk? Ik zie ze er nog niet uitkomen. Dat betekent een, een, een financieel <laughs> groot probleem voor Dijsselbloem natuurlijk. Dat, dat betekent dus dat die verlaging van de pensioenopbouw ook niet doorgaat. En dat betekent dat dat begrotingsgat aanwezig is. Dus dat moeten ze in Brussel gaan uitleggen. En de val van de regering, Maar dan nou ga ik een beetje hard. Maar... Nee, dat, dat denk ik niet. Dan moet je dat gewoon gaan uitleggen in oh ja, Brussel. Moet je gaan uitleggen in Brussel? Ja. We, doen toch iets, we gaan iets, iets groter tekort krijgen. Iets groter tekort, maar ja goed, wij hoeven niet altijd in Nederland... Uh, zeg maar voorop te lopen met het handhaven van onze begruindigingsdoels. Nee, maar dat daar is... hebben ze zichzelf aan gecommitteerd. Hebben ze zichzelf aan gecommitteerd, ja, dat ja. klopt. Maar uh, ja, je zit in, uh, eenmaal in een politieke situatie... Uh, dat je het niet meer voor het zeggen hebt als Partij van de Arbeid en VVD. Nee. En dan Kamer... hebben we het allemaal nog niet eens gehad over het feit... dat misschien het hele pensioenstelsel ook nog een keer veranderd zou moeten worden. Nou, dat, dat zal wel meevallen. Ja? Uh, zo uh, ingrijpend gaat het niet. Het pensioenstelsel is AOW, dat zal in enige vorm wel blijven. En het tweede is pensioenen via de werkgever. Dat blijft ook wel op enige manier. En uh, misschien ooit eens een keer pensioenen voor ZZP'ers, wie weet. Ja, verplicht of onverplicht. Er uh, wordt uh, soms gesproken over verplicht, maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Dat past helemaal niet bij de ZZP. Er. Godzijdank. <laughs> Bert Brusse, toch nog blij gemaakt aan het eind. Maandag gaat het kabinet verder praten met D66 SGP en Christen. Nu voor dit moment dank, Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Zodra Bert Brusse, maar eerst weer muziek van Giovanka. Everybody. Time is pa En Roosters dus kunnen er een puntje aan zuigen. Time is ticking was dat. En ze speelt op 21 december in Perron 55 in Venlo. Dank allemaal voor de muziek, Giovanke. Bert Russen, hoofdredacteur van The Post Online. We beginnen Bert met... Nou ja, kan over één ding gaan toch? Namelijk? Frits Barend en Mart Smeets. Oh ja. uh, Mart Smeets <lacht> hij is zit er een nog. Uh, gepensioneerd, bijna gepensioneerd sportslager, Frits Barend. Het is Joods uit Amstelveen. Uh, uh, uh, ja, Mart Smeets zat in een programma met Johan Groenteman uh, bij Max. En daar maakte hij opmerkingen en uh, dat mocht niet. En toen bleek uh, later, dat mocht allemaal niet van Frits. Nou heb ik Frits even gebeld, want ik ken Frits goed. En die zei, nou <lacht> ik weet helemaal van niks, maar ik werd gebeld door journalist van De Telegraaf. Ik wist ineens dat de journalist was van De Telegraaf. Of, of hij mailde mij en die mailtjes heb ik teruggestuurd. En een dag later stond een hele privé-mail in de Telegraaf... terwijl ik wilde er eigenlijk überhaupt niets mee te maken hebben. Wat ik vond het al zo raar. Ik bedoel, normaal, uh, elke week sta je eventjes, even, even, even, Sorry. Sorry. Maart zit in het programma bij Hanneke Groenteman. Daar worden drie schilderijen van hem gemaakt. Eén schilderij ja, hij door even, een... Nee, heel even, door een Joodse schilderij uit Amstelveen. Daar stond Joop, een heel, Joop, heel, hele bent. grote onderkin op, op dat schilderij. En toen zei Maart dat is een typisch Joodse Amstelveense manier van kijken. Ja. Ja. Nou, dan nou, dan ja, was dus achteraf, zei die, die uh, schilder was diep gekwetst. Want toen zei ik, die smeet was de hele tijd al naar uh, Joden grap aan het maken. Maar goed, dan moest dus, uh, de, de journalistiek moest daar wat mee. Want anders moet het of over Gordon gaan, of over Nelson Mandela. Dus ging het daarover. En, nou ja, en toen hebben ze Frits erbij getrokken. En die wilde eigenlijk zich helemaal niet bij laten betrekken. En dan moest ik zeggen van Frits, want dat durft hij zelf niet. Oh, dat, nou, dat is het. Oh, wat, <laughs> <deze>. <hijen> <hijen> wat een jodenstreek, zei je dat nou? Jezus Frits. Nee, da, ik denk wel. al: Waar gaat dit in hemelsnaam naartoe? <gül> Erik Lutjes, überhaupt gevolgd deze hele affaire? Of? En, nee, eerlijk gezegd niet. Nee. <gül> nee. <gül> Zowel die van Max Meets niet als uh, die van Frits. Niet. En, nee, de, nee. De, van die schilderijen had ik wel gezien, maar de interventie van, uh, ah, okay, van nee, okay. nee, dat Ik hoop niet dat Leon de Winter meeluistert. Hm. Hm. Nee, maar er is wel sneller gedoe over dit soort dingen. Dat wou ik maar zeggen. Ja, dat wou ik maar zeggen. Oké, nou. Mandela, daar hoef ik niet zo heel veel over te zeggen. We hebben het allemaal gezien. Ik vond het heel bijzonder dat ze in principe al die leiders bij elkaar kregen in een land als Zuid-Afrika, lijkt mij een, een helve job om dat allemaal te beveiligen. Wat dan wel weer raar is dat je een psychotische talk op ongeveer 50 <lacht> centimeter van uh, Barack Obama kunt hebben staan. Dat is toch iets wat er nu een beetje uit de hand begint te lopen. Ik ja, zag gisteren ook dat er, uh, dat er meer filmpjes zijn waarop te zien is dat hij inderdaad bijzonder erg talkt. Uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik we, heb echt werkelijk geen idee hoe het kan dat het inderdaad lukt. Dat je kunt zeggen, oh, ik ben, ik ben een tolk, ik kan het niet. En dat je... Hij, hij, op, op Jacob Zuma, die, die, dat zag je op dat filmpje. Die was dat liedje uh, Dood aan de Blanke Boer of zo aan het zingen. En dan maakte hij van die mitrailleur geluiden. Ja. Diezelfde tollen, Ja, ja, ja dat maar soort dat, dingen. Dat zie je nu ook. Als je het nu terug denk je, inderdaad, ja, dat is helemaal geen gebaar. Daar. Hij doet gewoon ja. iets wat, wat dan in de buurt komt het wel wezen. Van, van wat hij kan symboliseren. Ja. Ja. Ja. Overigens over Zuma, uh, die werd weggeboet, Er waren meer uh, zwarte leiders die werden weggeboet, De meesten werden weggeboet. Uh, nou, de democratische rechtsstaat die uh, Mandela heeft achtergelaten... is momenteel zo dat Zuma nu gaat uitzoeken via videobeelden... wie er allemaal boer hebben geroepen. Oh. En die worden dan... Uh, ja, opgepakt en uh, aan de tand gevoeld. Ik heb geen idee hoe dat gaat. In Zuid-Afrika aan de tand worden gevoeld. Maar deze ceremonie maar. Erik Lutjes wel gevolgd neem ik aan, of niet? Ja, dat heb ik inderdaad helemaal ge gevolgd. Helemaal zelfs? Helemaal gevolgd. Dat is een langdurige affaire. Een uh, enorme langdurige uh, ja. en, uh, Behalve die nep nep-tolk. Uh, ik begreep het niet, maar dat de, de, de, het beter achteraf uh, gewoon nep geweest te zijn ook. Maar dat bleef een heleboel mensen. Gewoon zonder controle dat stadion binnen te komen, ja. heb ik begrepen. Met allemaal tassen, met weet ik wel wat, er, wat erin. Nou, en, wat, wat, niks gebeurt, maar... Nou, ja. maar wat echt bizar is. Ik bedoel, je hebt toch wel. Dit waren echt gouden momenten. Uh, Obama en, en hmm. Raúl uh, Castro, ja. uh, de, de Chinese leider. Dat zijn hmm. wel momenten waar je een beetje terrorist waarschijnlijk lik en baard het aan denkt. Dat je dan je beveiliging niet op orde hebt. Misschien kunnen we al die blijft. beveiliging gewoon wel afschaffen. Nou, dat is misschien een idee. Ik, als het zo ook goed gaat. Misschien moet je het voorstellen aan Obama. Ik weet niet of die er... Uh, ja, hij zal het niet bij... meteen mee eens zijn. Nee. Nee, maar, maar goed, maar dat is ook het raar. Want ik las ook dat uh, die talk is al eerder ook verdacht van, van diverse misdaden. En Obama, als je weet uh, wat voor beveiliging die man heeft. Dat is die gaat met een motorcade van 50 auto's. Die, ja. die communiceert in een, in een afgeschermde tent. Er, alles, dat is alles wat dan... jij kan ja. bedenken aan beveiliging heeft die man. Ja. En nu is het dus inderdaad zo iemand wat kennelijk gewoon ja, ja. een, een Heel leuk vraag is. Ja. En wil je daar over die verbazing nog doorgaan? Of, want je had nog een ander punt. N dus nou. als je dat nog aan wil roeren moet je het nu doen. Want anders heb je zo direct weer te weinig tijd. Hoeveel tijd hebben we nog dan? Nou, we zitten nu uh, op 26 minuten en 50 seconden. En we gaan tot uh, half, hè? half vijf. Dat is dan best wel redelijk, toch? Ja. Ik hoef er niet per se op door te gaan, maar... Nee, nee, nee, maar <laughs> <het> is maar... <laughs> ik dat weet, dat ik het ben je blij dat jij even vertelt wat de tijd is. <laughs> maar, dat is. Dat vind ik heel fijn. Nee, ik had nog onnone Albert. Want ik ga Gordon en, uh, en, en Corny, ga ik overslaan. Dit keer echt. Dit keer ga ik het echt niet over Gordon. Connie Breukhof en Gordon, Ik zal ja. wel straks nog even het 06-nummer noemen van Gordon. <laughs> maar de rest zal ik helemaal overslaan. Nee, uh, ja, unknown, Albert is toch... Een het gesprek van de dag. Uh, ik had dus vijf leuke tweets gevonden. Die ga ik nu even voorlezen, want ik heb toch nog voldoende tijd. Ga je gang, Onnohoes en Albert Verlinden. Al is de huig nog zo snel, de tong van Onnehoes achterhaalt hem wel. Na het interview met de matresse van Onnohoes... ben ik toch gaan denken dat hij gewoon... oh nee, wacht, deze tweet gaat nergens heen. Laat maar. In Maastricht hebben ze Onnehoes op Grinder. Maar hier in de Achterhoek hebben we Harm Edens. Wat is eigenlijk erger? Rut zegt dat hij Onnehoes al jaren geleden zoende. al aldus Bridget Maasland... Is het werkelijk, Bridget? Waar maken ze zich druk over? Pas als onderhoes met een meisje kust, dan moet je bezorgd zijn. Hij staat all over the place in alle kranten nu, hè, de, de berichtgeving. Want, want de minnaar van Onno is ook geïnterviewd. Die heeft nu ja, nu gisteravond toe. de Patty Brad, de meester-interviewer... Ja. Uh, in het journalistieke programma Show Laat. Maar in wezen gaat het natuurlijk helemaal niemand ene wat dan ook aan dat een burgemeester met wie dan ook... althans, tenzij hij zelf een ideologie heeft dat je niet vreemd moet gaan. Maar dat heeft Onno dus helemaal niet. Dus ik begrijp ik, de drukte ik, eigenlijk ik, niet. Ik begrijp de drukte ook niet. Ik begrijp ja. wel dat mensen het leuk vinden. Het is natuurlijk de partner van Albert Verlinden... die toch uh, ja, ja. in zijn carrière dat is vooral heel, dat heel van dat mensen al heeft verteld wat ze wel en niet moeten doen... en vooral openbaar heeft gemaakt. Ik moet zeggen dat hij er nog redelijk mee omgaat tot nu toe. Ik had gedacht dat hij toch heel, heel heel spastisch zou doen... alsof het niet waar, maar hij leest toch verklaringen voor. En zo. En je kan ook, moet ik wel zeggen, moeilijk dan in het programma programma gaan zeggen van ja, ik kom ervoor uit... want dat is ook weer, dat is ook weer mm. pathetisch. Ja. Erik Lutjes, dit ook gevolgd? Heb ik ook gevolgd. Eh, uh, nog ja, een mening over voor of tegen? Uh, of? Nee, laat iedereen gewoon zijn gang gaan wat hij <laughs> zelf wil doen. Goed, <laughs> wil je <dan laughs> nog even een corden hebben? Toch, ja, misschien mm. hebben we nog een halve minuut voor... Ik zou dan, zeggen, laten we dat mm. bij de bar doen, gezellig. Ja. En dan mensen die dat willen horen, moeten dan hier naartoe komen... naar de kroon. Ik sluit af met een huishoudelijke mededeling... want na 1 januari stopt dit programma vrijdagmiddag live. Gaan we door met Radio 1 Vandaag. Susanne Bosman, Bas van en ik zelf en zelf presenteren dan een dagelijks nieuwsprogramma van maandag tot en met donderdag vanuit Hilversum. Op vrijdag wel vanuit Amsterdam gewoon, vanuit de Kroon voorlopig hier. Uh, dan maken we dus een, uh, een bordevol uh, nieuwsprogramma achtergronden, live muziek ook, net als nu, tussen twee en half vijf. En u blijft dus ook welkom hier in de Kroon zo direct, het Radio 1-journaal. Loezelle Carasso, wat gaan jullie Goedemiddag. doen? Goedemiddag. Uh, de gemeente Rotterdam heeft uitgezocht hoe het kon dat geen ene instantie heeft geweten dat een mevrouw in Rotterdam al tien jaar was overleden. Daarover Wethouder Karakus bij ons. En we praten ook over de Filipijnen. Uh, voor je het weet, is dat weer uh, uit het nieuws. We horen hoe het is met de wederopbouw daar. Dat allemaal. In de... Dit is Radio, geësteerd door Lucella Carazzo. U luistert inderdaad naar Radio 1. Ik dank nog het publiek hier voor de aandacht en het publiek thuis voor het luisteren. Het is half. Ja, dank u wel. Het is half vijf, het internationaal met uh, Juri Stubenitski. De productie van Ecstasy in Nederland is flink gestegen. Justitie heeft dit jaar 42 drugslaboratoria opgerold... tegen 24 een jaar eerder. Ecstasy wordt vooral in het buitenland verkocht... omdat mensen er daar meer voor betalen. KWF Kankerbestrijding stopt een campagne voor zorgprofessionals. Er is veel kritiek op de campagne, waarin acteurs zorgverleners spelen... die bijvoorbeeld luid telefoneren en klagen over de werkdruk... Mensen noemen de filmpjes idioot en patiënt-onterend. KWF stopt er nu dus mee en zegt dat de campagne kennelijk haar doel voorbij dreigt te schieten. Bij een uit de hand gelopen demonstratie van de brandweer is in Brussel zeker één agent gewond geraakt. De brandweer demonstreert tegen hervormingen en zette bij de betoging blusschuim in. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas.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 De politie van België heeft een van de daders opgepakt... van de diamantroof op het vliegveld Saventum. De man zou in februari met zeker zeven gewapende en gemaskerde mannen... een afgesloten terrein op de luchthaven van Brussel zijn binnengedrongen... en voor miljoenen euro's aan diamanten hebben gestolen. En in Israël en de Palestijnse gebieden... hebben de zwaarste sneeuwstormen in jaren het openbare leven stilgelegd. Snelwegen bij Jeruzalem zijn afgesloten... en inwoners krijgen het advies om thuis te blijven...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 De meeste files staan bij Rotterdam, in totaal zijn het er 20. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem daar zijn technische problemen met de spitstrook. En dat leidt tot een file van 3 kilometer voor knooppunt Maanderbroek. Op de A16 is er wat extra vertraging van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Een vrachtwagen blokkeert daar de rechter rijstrook en dat levert 2 kilometer op. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen Schiedam en knopen Terbergseplein, 10 kilometer.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 Radio-in-journaal. Lucella Carasso. Goedemiddag. Straks aandacht voor de barre winterse omstandigheden in het Midden-Oosten. Volgend uur hebben we contact met de noodhulpcoördinator... voor Terre des Hommes op de Filipijnen... om te horen hoe het gaat met het opruimen en het opbouwen. Eerst het nieuws over de toename van ecstasyproductie. productie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 Ja, grondstoffen in beslag genomen ook. Theo Verbrugge, onze verslaggever, is met deze zaak bezig. Theo, uh, je hebt bijna een verdubbeling, geloof ik, hè? Ja, als je kijkt naar het aantal dumpingen. Dus chemisch afval wat zomaar in de natuur wordt gegooid. Dat is verdubbeld. Ze hebben dit jaar al 120 partijen gevonden. Vorig jaar was dat bijna de helft. Nou, ze had het ook over de, de productielaboratoria. Waar de pillen gemaakt worden. Ook zo'n 40% meer opgerold al dit jaar. En ook de inbeslagname van die grondstof. Die dus nodig is om die pillen te maken. Ook al verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. En ook in het buitenland hebben ze al eerder die grondstoffen onderschept. Dus ja, op alle fronten kun je zeggen en een flinke stijging. En wat maakt die productie hier in Nederland zo aantrekkelijk? Nou ja, Het is eigenlijk vrij simpel. Je kan zo'n laboratorium vrij makkelijk optuigen. Je hebt niet zo heel veel mensen nodig. En als je het vergelijkt met de wietteelt... dat is veel arbeidsintensiever. Je moet die planten laten groeien, je moet ze oogsten... je moet ze laten drogen, toppen. Daar heb je meer mensen bij nodig. Het levert ook nog eens minder geld op. Dus ja, XTC is erg interessant om dat te doen. Bedenk, een pil kost in Nederland een paar euro... Maar in het buitenland, soms worden er wel honderden euro's voor betaald. Dus ja, echt lucratief om daar dus in te werken. En is er dan nog een verklaring uh, waarom het nu veel in Limburg en Brabant wordt aangetroffen? Ja, de dus we gaan soms terug tot de smokkelaars. Die zeggen, ja, dat grensgebied is altijd gevoelig voor illegale activiteiten. Die wietelt die daar opkwam. En je ziet ook wel een aantal van die grote jongens die in de wietel zitten. Die gaan nu dus over in, uh, in die ecstasy. Uh, ze moeten natuurlijk wel uitkijken, want het zijn harddrugs. En dat is bij, so bij softdrugs wietelt dus iets uh, minder. Het is gevaarlijker om het zomaar te zeggen. Ja, mevrouw Geldermans van het Openbaar Ministerie had het net over die grondstoffen. Waar komen die eigenlijk vandaan? Ja, APAAN hebben ze tegenwoordig daarvoor nodig. En dat komt eigenlijk vooral uit China. Dus justitie legt ook wel contacten met China... om te kijken hoe ze dat wat makkelijker kunnen onderscheppen. En per 1 januari is APAAN een verboden stof in Europa. En dan hopen ze eigenlijk dat ze wat makkelijker kunnen aantonen... wie er in ecstasy pillen werkt. Dankjewel, Theo Voor hoorde u. Ja, we hebben natuurlijk jarenlang debatten gehad over de Hetwiegenpolder. Uh, of die wel of niet onder water gezet zou worden. Maar er is nog een polder waarover gediscussieerd wordt. Namelijk de polder van Roon. Marcel Bril, jij bent daar, uh, Marcel. Want dat is ook deze ja. week weer zeer actueel geworden. Dat klopt, omdat er in de Tweede Kamer een debat over was... en dat uh, had tot het gevolg dat Rutme Herema, het kamerlid van de VVD... met een motie kwam en die motie die zei eigenlijk... de plannen die er nu liggen gedeeltelijk onder water zetten. Ja, misschien moeten we die plannen iets aan gaan passen. Um, de heer Herema die staat bij mij in de polder, want er is ook een, een bijeenkomst... He, met bewoners en een aantal andere mensen waar ook u voor uit bent genodigd. Uh, waarom wilt u die plannen eigenlijk aanpassen... Uh, toen ik hier twee weken geleden was, toen bleek heel duidelijk... dat de ideeën die de bewoners hier hebben om de natuur hier uh, uh, vorm te geven... anders zijn dan de provincie en uh, de, een deel van de gemeente ook heeft. Uh, en ik wilde heel graag daar een deeltje in de rug geven... om te zorgen dat uh, er geluisterd wordt naar alle partijen... en niet alleen naar... Uh, de bovenlaag. Wat zijn nou de gevolgen? Komt deze polder dan niet onder water? En hoeven de bedrijven hier niet te verdwijnen? Ik denk dat het overleg nu dus inderdaad weer geopend is. Er zijn meerdere vormen van natuur. Hoe kan je nou economische waarde genereren ook uit natuur? Dus onder water zetten betekent er kan eigenlijk niks meer. En als je dat nou niet onder water zet, maar je kijkt hoe kan ik die natuur anders vormgeven... dan is het heel goed mogelijk dat ook de bedrijven gewoon kunnen blijven zitten. En misschien wat anders vormgegeven, misschien andere inkomstenbronnen, maar het kan wel. Het idee is dat hier natuur moet komen en recreatie. Nou ja, min of meer ter vervanging van de tweede maasvlakte als die gebouwd uh, gaat worden. Vindt u wel dat recreatie en natuur in deze polder moet komen? Ik vind het wel uh, heel goed als, als dat in ieder geval een doelstelling is die overeind blijft. Uh, en hoe dat verder vormgegeven wordt, uh, daar is het nu aan de provincie en de gemeente zelf. Uh, en uh, ik, uh, het bestemmingsplan is vastgesteld. De gemeente gaat daarover. Dus de gemeente kan er ook van afwijken als ze dat zouden willen. Dus het overleg tussen de gemeente en de provincie is volgens mij... nu het belangrijkste wat moet plaatsvinden. Hoe kunnen ze nou zorgen dat de wensen en verlangens met de goede ideeën die de bewoners hier hebben... Euh, mooi vormgegeven kunnen worden? Als ik dan zo de polder in kijk, dan zie ik grasland. Dan zie ik daarachter omgeploegde akkers. Een aantal boerderijen inderdaad. Bomen, mist over het landschap. In de verte een aantal dieren. Ik denk, maar daar zijn ze te ver voor weg, dat het koeien zijn. Dan denk ik... Dat is toch al gewoon natuur? Dat ben ik met u eens. Dus wat u betreft hoeft het ook weer niet al te veel te veranderen. Onder water is niet aan de orde wat u betreft. Ik, van mij hoeft dat uh, niet. Ik vind het altijd zonde om uh, te gaan ontpolderen. Uh, dat is ook een standpunt van de VVD. En uh, wat ons betreft hoeft dat niet. Uh, maar het is aan de partijen hier zelf. Omdat het een gemeentelijke uh, bevoegdheid en een provinciale bevoegdheid betreft. Om er samen uit te komen. En dat steuntje in de rug vanuit de Tweede Kamer konden ze heel goed gebruiken. U gaat vanuit de koude polder even de schuur in... waar de mensen bij elkaar zijn. Ik ga daar ook naartoe en spreek straks nog met een aantal mensen... die heel erg blij zijn, denk ik, dat de polder niet onder water komt te staan. En ook nog met een vertegenwoordiger van de provincie. We horen zo meer van jou, Marcel Bril. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Europa doet te weinig voor vluchtelingen uit Syrië, dat vindt Amnesty International. Volgens de Mensenrechtenorganisatie vangt de Europese Unie maar een half procent van de 2,3 miljoen mensen op die het land zijn ontvlucht. U hoort Amnesty-woordvoerder Ruud Bosgraaf.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 Uh, ik begrijp heel goed de kreet van Amnesty. Ik heb ook volkomen begrip voordat zij zeggen... mensen, jullie hebben te weinig aandacht voor het probleem. Maar ik vind het niet terecht als gezegd wordt eh, dat de oplossing van het probleem is meer eh, mensen opvangen in de Europese Unie. Ik wil me daarover wel verstaan met mijn Europese collega's, hoe zij die analyse maken. En ik wil mijn Europese collega's nog eens op het hart drukken dat ook zij meer geld uittrekken voor de opvang van Syrische vluchtelingen in de regio. En het ondersteunen van landen als Libanon eh, eh, en Jordanië. Eh, maar ik vind de, de, de kritiek versmallen tot jullie moeten meer mensen hier opnemen, vind ik iets te makkelijk. Doet Nederland genoeg? Ik vind dat Nederland ook relatief gezien fors uitpakt. Bijna 60 miljoen euro ongeveer nu... voor de opvang van vluchtelingen in de regio... en voor het ondersteunen van humanitaire organisaties. Maar uiteindelijk doet de internationale gemeenschap... Als geheel eh, niet genoeg. Eh, en ook volgend jaar zal er op ons weer een beroep eh, gedaan worden. En dan zal Nederland ook niet wegkijken als het nodig is. Ja, hoe gaat u uh, uw collega's meekrijgen dan op de internationale fora? Nou, Het eerste begin is aanstaande maandag in de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Daar zal ik het onderwerp weer aankaarten. Ik zal ook de commissie oproepen eh, nog eens in kaart te brengen wat de noden zijn... Eh, de Europese Commissie is wel heel goed in staat om aan te geven waar de tekorten zijn. En op basis van die analyse zullen we moeten proberen meer geld los te krijgen van andere landen in de Europese Unie. Dus dat gaat hij proberen, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Dat zei hij tegen Peter Blok. Na vijf uur dan hoort u Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks over de kritiek van Amnesty op Europa. Al de hele week is er uitzonderlijk streng winterweer in het Midden-Oosten... van Istanbul tot Cairo, waar voor het eerst in ruim 100 jaar... een flink pak sneeuw is gevallen. Ook Israël heeft te maken met sneeuwstormen. Correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, hoe is de situatie daar in Israël? Nou, hier bij mij, ik zit in Tel Aviv, valt het wel mee. Dat wil zeggen, de straten zijn rivieren geworden. Het regent aan één stuk door... Maar in Jeruzalem bijvoorbeeld sneeuwt het uh, heel erg. Daar ligt een uh, dik pak sneeuw, een halve meter ongeveer. En de stad is uh, ja, eigenlijk totaal stilgevallen. De snelwegen naar Jeruzalem ook zijn dicht. Dus ik zou er niet heen kunnen als ik al zou willen. Veel mensen zitten zonder stroom, zonder elektriciteit. En uh, heel veel mensen, vooral automobilisten ook, zijn uh, langs de kant van de weg gestrand uh, opgevangen. Vervolgens door het leger. Want ze hebben het leger ingezet in deze uitzonderlijke situatie? Ja, precies. In Israël is het leger ingezet. Ze hebben mensen opgevangen. Er is een conventiecentrum. Uh, daar is plaatsgemaakt voor gestrande automobilisten. Er is ook geen openbaar vervoer, bijvoorbeeld. Uh, de burgemeester spreekt over iets wat hij nog nooit eerder gezien heeft. Zulke noodweer. Maar uh, in andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de Westelijke Jordaan-oever... er is de situatie misschien nog wel wat erger. Daar is geen leger om de mensen bij te staan. Nee, want, want wat uh, zie je daar voor beelden vandaan? Ik heb geen beelden gezien. En dat komt misschien vooral ook omdat Ramallah, Ramallah de hoofdstad... zullen we maar zeggen, van de Westelijke Jordaan-oever... zonder elektriciteit zit al bijna de hele dag... Afgelopen nacht zijn er bomen omgevallen op diverse elektriciteitsdraden. En daardoor uh, is de hele elektriciteit uitgeschakeld. Ook om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Maar goed, dat betekent dat mensen dus zonder stroom zitten. Telef mobiele telefoons, laptops uh, zitten, worden niet meer opgeladen. Het is heel moeilijk om contact te krijgen inmiddels met mensen in Ramallah. Uh, ik heb wel gehoord, uh, ja iedereen zit in de kou... Uh, de enige mensen die geluk hebben zijn mensen die gaskachels hebben. Uh, en anders ja, is het gewoon uh, onder dikke dekens gaan zitten... en afwachten tot het weer overgaat. Monique, Monique van Hoogstraten, dank je wel voor jouw verhaal vanuit Israël. Ik zei het al, het hele Midden-Oosten heeft te maken met dit barre winterweer. Ook in Libanon. En daar zijn de omstandigheden ook zeer slecht... voor de Syrische vluchtelingen die daar zitten. Na vijven dan hoort u Sander van Hoorn. Die zit in de BK-vallei ingesneeuwd in een kamp met vluchtelingen. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel. Ja, tot nu toe valt het eigenlijk heel erg mee met de avondspits. Er staat minder file dan normaal. Vooral bij Amsterdam gaat het eigenlijk best wel goed. Uh, wel wat verdraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Maanderbroek, 4 kilometer. Dat komt omdat de spitsstrook daar niet open kan door technische problemen. En uh, veel verdraging aan de, of aan de noordkant moet ik zeggen van Rotterdam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein, 10 kilometer. Het is kwart voor vijf. Ineens was hij daar vanochtend. De nieuwe plaat van Beyoncé, de superster, verraste iedereen... door zonder enige aankondiging een link op Facebook te zetten. Een link naar het nieuwe album op iTunes. Veertien nummers en 17 begeleidende video's. Dat uh, heet een visual album. Beyoncé zegt in een filmpje op Facebook... dat ze de traditionele manier van alb albums uitbrengen zat is... en dat ze dit voor haar fans wilde doen. Ik voelde dat ik want any wil doen. Give the message when my record is coming out. I just want this to come En van me to my fans. Van haar rechtstreeks naar haar fans. Als het klaar was, zou ze het brengen. Nou, dat heeft ze gedaan. Het eerste album sinds 2011. Een van de nummers op het album heet Heaven. I fought for you the hardest, it made me the strongest, we stood on the ceilings, you showed me love was all you plaatjes van Beyoncé. In Denemarken is het EK Korte Baan Zwemmen. Bob van der Tak, kans op medailles voor Nederland. Ja, Sterker nog, er is al een medaille binnengehaald zojuist door Sharon van Rauwendaal. De eerste finale van de dag, 800 meter vrije slag. Een van de lange nummers dus en van Rauwendaal deed het uitstekend. Brons was het hoogst haalbare, dat zag je gauw genoeg in die race... waarin ook Lotte Fries zwom en Mireia Belmonte, die twee, vochten het uit voor het goud. Het was de Spaanse die uiteindelijk... Ook nog vrij gemakkelijk won van Lotte Fries. Die in eigen huis dus geen goud kon pakken. Maar Sherren van Rouwendaal. overtuigend met brons in een tijd van 8.14.24. Een nieuw Nederlands record. En van Rouwendaal die bevestigt daarmee haar goede vorm. Die ze ook al etaleerde op het Frans kampioenschap -korte baan vorige week. Toen ze drie Nederlandse records zwom. Ja, ze heeft de draai weer helemaal gevonden. Is terug in Frankrijk. Draait daar weer de Franse programma's. Dat betekent hard trainen, veel kilometers maken. En dat ligt van Rauwendaal wel. En uh, ze pakt hier dus een medaille brons op de 800 meter vrije slag. Het Matthijns. De tweets van alle kanten. Ja, Martijn, hij Nijhuis. Toch nog wel een Twitter-rubriek. Ook al worden er minder tweets verstuurd. Ja, precies. Je zou denken, wij doen we het allemaal nog voor? Nou, er zijn nog steeds zo'n 70% van de Nederlanders met een Twitter-account. Maar ja, die lezen minder berichten. En ze plaatsen zelf ook veel minder tweets. Dus op Twitter gaat het vandaag over Twitter, dat snap je. Iemand die schrijft, is het nieuws dat we minder Twitter al trending? Nou, dus niet waarschijnlijk. En iemand anders schreef, ik zag zojuist een journalist op Twitter... een oproep plaatsen dat ze iemand zocht die Twitter veel minder is gaan gebruiken. Ja, dat wordt lastig, denk <laughs> ik. Dus uh, ja, Twitter op Twitter. Twitter. Twitter natuurlijk ook over andere dingen. Bij de Afro uh, noemden ze het net het gesprek van de dag. Onno Hoes, de burgemeester van uh, Maastricht. Ja. Zijn vriend, uh, vriend, vriend, uh, gewone vriend, minnaar, huisvriend, huisvriend, ja. huisvriend, huisvriend. Die heeft gisteren een uh, interview gegeven op de televisie. Uh, wordt er vandaag nog ook over getwitterd? Ja, het was zelfs wat vroeg in de ochtend nog trending topic. Daar waren ze blij mee met SBS6, denk ik. De hashtags Playboy Ruud en Onno Gate uh, die deden het goed. En uh, nu wordt er dus nog steeds veel... Over Bijvoorbeeld over het Playmobiel haar van de jongen... en het horrormuziekje onder het interview. We hebben op de bank wat gehangen. En voor de rest is dan niet, uh, niet spannends gebeurd op die avond. Nee. Gezoomd? Ja, dat wel. Ja, dan werd een relatie kapot gemaakt, zo werd er gezegd. Patty Brart, die het interview deed, die was er lollig over... want die twitterde na de uitzending... wat een dag en ik ga tussen de hoeslakens... Nou, Anne Hoes die heeft zelf al dagen niet getwitterd trouwens. En gaat het ook nog over serieuze zaken op Twitter vandaag? Ik schaam me een beetje, want ik heb echt mijn best gedaan... maar ik, het is niet bepaald verheffend wat je vindt op Twitter vandaag. Een uh, ander populair onderwerp bijvoorbeeld is vrijdag de 13e. Mensen twitteren uh, vooral foto's van uh, kapotte telefoons, heb ik gezien... sleutels die kwijt waren. En dan met de tekst erbij, heb ik weer. Nou, verder paarse vrijdag uh, trending topic is al te horen geweest in het Radio 1 Journaal. 500 van de 700 middelbare scholen in Nederland kleurden vandaag paars als statement tegen homofobie. Maar op Twitter zijn er toch vooral leraren die daarover praten... en een paar stropdas laten zien. Het lijkt erop dat die scholieren toch nog een beetje voorzichtig zijn. Want uit onderzoek blijkt ook dat homo's nog steeds niet welkom zijn op school. En dat veel mensen niet naast een homo willen zitten ook. Goed En dan tot slot, uh, Follow Friday. Wie moeten wij uh, vanaf nu volgen op Twitter? Nou, iedereen volgt waarschijnlijk al correspondent Sander van Hoorn. Maar wie dat nog niet deed, nu doen. Want uh, die ging vandaag naar een ondergesneeuwd kamp... met Syrische vluchtelingen in Libanon. Hij twitterde om half twee nog erg glibberige weg terug uit de BK. Officieel afgesloten. Auto achter me glibberde net keihard achterop me. Hij twittert veel foto's en ja, krijgt een soort... Uh, ja, real-time ooggetuigenverslag daar van het Libanon. En dat is ook terug te vinden op Twitter via het NOS. Uh, Sander van Hoorn is wel thuisgekomen, kan ik u melden. Straks na vijf hoort u zijn verslag vanuit de BK-Vallei. Gerrit Hiemstra is hier met het weer. Even niet twitteren, Gerrit. Gewoon praten. Ja, Vertel. Nou, misschien moeten we een beetje in dezelfde sfeer blijven. Want uh, uh, vanochtend was het ook wit in, Ka in Cairo. Oh. En, en dat is Voor de eerste iets... in honderd jaar in Egypte. Uh, ik denk dat, dat, uh, dat ze rond die tijd zo'n beetje begonnen zijn met waarnemingen. Uh, dus dat was natuurlijk uniek. Sowieso nog steeds veel sneeuw daar. Bij blijft ons, dat ook trouwens? Nou, het neemt wel wat af. Ik denk dat het uh, morgen nog steeds in uh, bijvoorbeeld Israël en in die regio... Uh, in de omgeving ook nog steeds uh, sneeuwbuien kunnen voorkomen. Zeker op wat grotere hoogte. Daar sneeuwt het sowieso wat makkelijker natuurlijk. Dus daar nog steeds, maar dat neemt in de loop van het weekend wel af. Ja, en dan hier uh, vooralsnog ja. geen witte kerst. Nee, daar ziet het totaal niet naar uit. Toevallig heb ik vandaag eventjes gekeken naar de lange termijn verwachtingen. Maar de wind die blijft eigenlijk steeds in de Zuidwesthoek. En dat is niet de richting waar koud weer vandaan komt. En zeker geen sneeuw. Dus uh, ik zou daar zeker niet op gaan rekenen. Um, en dat weer, dat hebben we ook eigenlijk dit weekend. Dat is misschien wel een beetje exemplarisch... voor wat we misschien met de kerstdagen hebben. Het is uh, wat zachter dan de afgelopen dagen. Uh, vannacht passeert er een frontje. Morgen dan uh, is het droog en dan schijnt de zon geregeld. Graad of acht uh, wordt het. Zon schijnt uh, best ja, wel lekker. lekker. Ja, ja. Morgen uh, een uh, mooie dag. Uh, dan zondag... Vooral in het noorden, noordwesten wat opklaringen, in het zuiden wat meer bewolking, kan dan ook een beetje regen vallen. Temperatuur in dezelfde orde van grootte. En dat weertype houden we dan een beetje vast ook na het weekend. Dus wisselvallig, af en toe wat regen, toch ook zeker wel zon. Geen grote hoeveelheden regen. En vrij zacht voor de tijd ja, van het jaar. Dat klopt. Mooi. Jij zegt het. <laughs> Dankjewel. Ja, joh, ik raak er verdreven in uh, dat ik jou zo iedere dag hier. Heb. Dankjewel, Gerrit Duijnsma. Amsterdam wil geld gaan verdienen met rioolwater. Het Amsterdamse waterzuiveringsbedrijf heeft deze week... de allergrootste fosfaatwininstallatie van Europa in gebruik genomen. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof. Die importeren we nu uit China. Maar het is dus ook te winnen uit onze eigen ontlasting. Martijn van der Zanden dook het riool in. Het maken van een reportage over het winnen van fosfaat is nog niet uh, eenvoudig. Wat, uh, wat krijgen we allemaal aan? Nou, als eerst laarzen, maar dan hele hoge, bijna tot in Elise. Ontstaan Want er staat natuurlijk nog heel veel water onder in de put. En daarover een prachtige gele overal om te voorkomen dat er onze kleren vies worden. En een, uh, en een tuitje zodat we veilig de put in en uit kunnen. En een witte helm om het compleet te maken? Uiteraard, eh, het uh, plaatje is wel compleet zo. Kom maar, nog twee treitjes en je bent er. Afgedaald in het riool. Ik, ik moet zeggen, het valt eigenlijk best wel mee, hè? Ja, het valt best wel mee. Op de zuivering stinkt het veel harder. Want dat is eigenlijk oud rioolwater, is al heel lang onderweg, is dus al een beetje grot. En het uh, nou ja, is eigenlijk gewoon vers, dus het stinkt een stukje minder als op de rioolwaterzuivering. En wat hier dus allemaal drijft, is gewoon geld waard. Ja, het is gewoon, het is nieuwe goud, stroomt hier, uh, stroomt hier voorbij. Hier zitten allerlei grondstoffen in, waar fosfaat een van de belangrijkste is op dit moment. Die we er gewoon uit uh, terug kunnen winnen. Vanuit het riool komt het in een groot gebouw terecht. Alex, hier... Uh... Stinkt het wel, hè? Ja, nee, je stinkt het zeker, ja. Nee, dat is echt uh, rotte eiergeur, uh, puur zang. Uh, ja. Okay, hier komt het van zwaar binnen uiteindelijk. En dan doorloopt het ons proces. En dan uiteindelijk uh, komt het in onze nieuwe strvita-installatie terecht. En daar, uh, ja. ja, daar winnen we gewoon de strofiet weer terug. Ja, en uiteindelijk komt het hier dus uit in het fosfaatje. Een enorme grote witte silo. En dat is echt goud voor jullie. Ja, dat is onze goudinstallatie. Het, uh, het slipt zeg maar, het afval uiteindelijk van de afvalwaterzuivering, daar zit het fosfaat in. Dat halen we er daar uit. We maken er een kunstmest van. En uh, hier onderuit die grote silo, daar komt uiteindelijk uh, een prachtige struviet, noemen we het. En levert dat ook nog wat op? Nou ja, het fosfaat levert uh, wel iets op, maar daar betalen we niet deze hele installatie van terug. Uh, we hadden al problemen met het fosfaat. En, uh, ja, het vormde eigenlijk al korreltjes en daardoor gingen de leidingen en pompen verstoppen. En dat kost een hele hoop geld. Nou, die problemen hebben we straks niet meer. Plus, we krijgen nog wat geld voor het fosfaat. Dus ja, een win-win situatie. Ja. En hoe belangrijk is dat dat, dat dat fosfaat inderdaad hieruit gewonnen wordt? Behalve dan dat het belangrijk is hè, voor de leiding om schoon te houden. Maar ik bedoel, het wordt ook steeds zeldzamer fosfaat. Ja, fosfaat is een schaarse grondstof. We hebben fosfaat overal voor nodig. Alles wat groeit, bloeit, uh, nou ja, in elke cel zit het. Dus we kunnen niet zonder. Uh, het is een, een grondstof die nu wordt gewonnen in, in mijnen. Die raken op een gegeven moment een keer leeg. Dus de enige manier om het fosfaat uh, schaarste tegen te gaan is door het uh, recyclen. Nou ja, uh, fosfaat uit poep en plas is dan de oplossing. Het gebeurde al wel in Nederland, maar op vele kleinere schalen. Ja, er zijn een aantal andere waterschappen die daar ook mee bezig zijn. Ze zijn iets kleiner hier in Amsterdam. is echt de allergrootste installatie. Jullie halen nu de spullen uit de riolering. Maar er zijn ook andere plekken waar jullie wellicht fosfaat vandaan willen gaan halen. Ja, de grootste bron van fosfaat is eigenlijk gewoon onze poep en plas. Alleen we verdunnen dat met heel veel water voordat we het er uiteindelijk uit kunnen halen. Dus als je dat geconcentreerd houdt, zoals bijvoorbeeld de festivaltoiletten. En de waterloze toiletten, nou, dan kunnen we er rechtstreeks fosfaat uit terugwinnen. En dat is iets wat we volgend jaar gaan doen. Er zijn misschien weinig mensen die dat beseffen, hè, als ze ergens op een toilet zitten. Ja, je, je produceert het nieuwe goud je produceert het nieuwe goud. Nou, denk daar dan maar even aan straks of vanavond. Jacqueline, de dansgutter van Waternet... zei dat tegen verslaggever Martijn van der Zanden. De allergrootste fosfaatwininstallatie van Europa... is dus in gebruik genomen in Amsterdam. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Tot zo.